In de maand december 2022 zijn de boeken van Gustav Meyrink in de aanbieding. Als u een boek koopt van Gustav Meyrink, ontvangt u een boekje cadeau, waarin twee novellen zijn opgenomen, De Vier Maanbroeders en De Klokkenmaker. De eerste novelle, De Vier Maanbroeders, mogen we zonder meer visionair noemen. Hefferingwekkend is de beschrijving van de georganiseerde zwarte machten in deze natuur des doods. Maar Mayrink laat tevens zien dat de eindoverwinning van de liefde gods absoluut vaststaat. Een eindoverwinning die niet tot stand zal komen door het optreden van de een of andere meester, maar door de Christusgeboorte in het hart van de mens zelf. Het tweede boekje... De klokkenmaker, of het tweede verhaal, beschrijft de ik-figuur zijn ontmoeting met de oude klokkenmaker. Wiens Credo luidt, het hoogste weten is niets te weten, de spreuk van Christian Rozenkruis. Bij deze ontmoeting worden hem de ogen geopend voor alle tijdgebonden waan en tevens ontvangt hij de waarschuwing het nieuw verworven inzicht niet ijdel te tonen, maar het in zijn hart te bewaren, Opdat het vrucht kan dragen, in een niets meer weten, doch alles kunnen.